Dus even uh, een beetje zo so even reviseren. Dus die Rabbi Elazar en Rabbi Aba die waren op weg. En zij, hun niveau was, ten aanzien, in ieder geval, van wat wij leren nu, hun niveau was hier zo. Ze alleen maar de mogen van hier zouden bevatten. Ja, ten aanzien van, in ieder geval ten aanzien van deze kwestie van twee Shabbaten. Uh, en daarom zagen zij ook dat op de Shabbat volgens hen dan ook Jira was, ook, ook Frees was, ook op Shabbat. vrees omdat, duidelijk, omdat uh, de mogen van de jirsut, is neshamah, is niet, niet genoeg. Is niet genoeg om uh, van kodes te zijn, dan, dat is wat zij zeggen, dat de mogen werden worden op shabbat aangetrokken van de kodes. Maar niet, niet dat zij opstegen naar de kodes zelf. Dus naar Yima zelf dat was hun dat was hun en dat was dan de aanleiding voor het zenden naar hen van de ziel van de neshama van Rabbi Hamenuna Saba dat was de ziel die eigenlijk uh, waren gewoon waar gewoon... men gewoon erbij stilstaat. Geen woorden... Ja. Voor, voor, over deze, deze ziel... Dus over het niveau van de ketter... van de atik van de absoluut. Dus het zijn een paar van die... dat soort zielen... die verschenen daar. Uh, 31. Dus daarom... dat was dus de gelegenheid om... te sturen naar hen, naar die twee grote tzadikim, rechtvaardigen van de ziel van neshama van die grote rabbi Haminuna saba, om hen uh, te helpen op weg, om hen op weg te helpen, betekent op weg naar Hashem. Altijd de weg van tzadikim loopt altijd naar Hashem, wat zij ook doen. 31. Uh, we gaan zien yeah, otam Gahu De taien Hamre Ava We gila Bahen Sot mochen de haia We gaan En hier Siea yeah, otam Gilpen Gahu de taien Hamre ava uh, dreef ezels achter hen aan, 32, we gila bij hen, en onthulde bij hen, het geheim, of het, de essentie, de, van mogen de gaie. dus hij, vertelde die, wat hij vertelde aan, vertelde aan hen, ik weet nog, om bij hen, mogen de eh, onthullen. Het interessante woord onthullen. Dat woord ver, wat verhuld werd by, van bij hen, bracht hij he tot onthulling. 32 na de punt. Ki 33. Het shabtotai tish moru bier al shabbat el Juna. Vierendertig. Shabbat tachtona, abayin bejahat. Alidei, aliat, zon vijfendertig, lemakom, aba wejima. Vinaasim, a zonat, smam, kodesh, basod zesendertig. Ribua bego. Ikula, goed Hoe elke woord, we hebben dat al geleerd, dus hoe elke woord opnemen in jezelf. Het moet zo zijn dat het moet ook nu jouw eh, de toestand zijn waarbij jij net zo als Rabbi Elazar en Rabbi Abba nu gaat bevatten wat hij, wat hij vertelde. Zo moet het ook jouw bevatting zijn. Je moet het Nieuw op dit moment moet het onthulling zijn van jou. Zo moet het de houding van binnen zijn. En dan komt het absoluut zeker. Het hele probleem in van de mens, of de mens is zijn twijfels. Twijfels die maken de mens kapot. Twijfels liever weinig Informatie, maar zonder twijfels, dan veel kennis met veel twijfels. Dan werd de mens is gemaakt op de manier dat hij geen twijfels mag, mag, mag hebben. Dus twijfels komen juist om dat men veel op, het hooi, op een hooi neemt, ja, veel hooi op een vork neemt. En dat is absoluut niet nodig. Dan weer ziet men weer een ander boek wordt verkocht. Oh, oh, nog een boek, oh, ik ga nog een boek lezen, nog een boek lezen. En dan met elke boek gaat men dichter bij de graf, naar de graf. Dus men gaat zich begraven met elke boek, boek meer. De hele bedoeling is om zo min, met zo min mogelijk, het is niet nodig allemaal. Met zo min mogelijke middelen, maar die, maar die maar geen twijfels overhouden. Dat is het probleem. En hoe kan je dan weinig twijfels hebben, of geen twijfels hebben? Korte, korte lijnen maken. In alles korte lijnen maken. Korte verbanden leggen. En dan zal het alles onthuld worden. Een hulp zal komen absoluut, met alle absolute... Zeker zal de hulp komen van de tzadik. van de ziel, van de tzadik. En in elke toestand komt de hulp naar je toe. Kijk wat die zegt: Kie 33. Het tot tijd is morgen. Want het vers: Mijn Shabbaten, over mijn Shabbaten zult gij waken, of mijn Shabbaten. Uh, zult gij in acht nemen, zo so wordt ook uh, officieel vertaald. Maar ik vind het mooi dat waken over de Shabaten. Want dat waken, dat heeft te maken ook met dat wakdienst, ja, met, dat, met die onder de gezet, dat die zeer aan binnen Nukwa, dat die staan rug tot rug. Daar moet je waken natuurlijk dat die, dat die vreemdelingen, die bedoekend dat die frame de krachten dat die clipoot uh, dat die niet aanzuigen. En uh, ki et shabbat tijd is, morgen drieëntwintig. Want het vers mijn shabbaten over mijn shabbaten zult zult zullen jullie waken. Bij al shabbat er jonadi uh, legde uit uh, die Zette uit die ging, die, die, die werd die verklaard over Shabbat, de hoge Shabbat, Shabbat Eljona. El over de hoge Shabbat, 34. We Shabbat Tachtona en de lage Shabbat. Habayim, Bayaha, die samenkomen, tegelijkertijd, Ali de Aliyat zon door het opstegen van de zon. Dus op, op de dag van Shabbat 35. Lemakom, haar aboujima, naar de plaats van de aboujima. De zon stegen op naar de plaats van de We Wena'siem, ha zoon, at smam en dan. En de zon zelf worden, kodes, die worden heilig. Basot in het geheim van 36. 30. Bego, Igula, in het geheim van de vierkant, vierkant binnen de rond. Kwalitatief. En dat is ook wat geschreven staat, we hebben het ook in de daglessen we hebben ook ook zo hebben we geleerd, uh, recentelijk, dat Kedoshim, uh, weist heilig zegt Hashem in de Torah, ki ani kiani, ki ani kadosh, eh? Ki kadosh ani, ja, ki kadosh ani. Dus wij is heilig omdat ik ben heilig. Dat is ook precies hetzelfde. Dus wij heilig betekent, du man opsteken. naar de Abowima, want ik Abowima ben heilig. in verschillende varianten kan je dat ook terugzien in de Torah. 36 naar de punt waar lee hem. maar hier aan. 37. Qui im smoru moro levad. nu let op wat je ons vertelt. Dus let op. Dus in de opvatting. Even eventjes, reviseren even en dan gaan we verder. Dus in de bevatting. Van. Rabbi Lazar... en Rabbi Abba... zij zagen... zij zagen die... Shabbaten, twee Shabbaten... hoe... zoals het staat zoals staat geschreven in de regel 25... en begin 26... volgens de... Uh, zoals het... Uh, geschreven was, staat in de Torah... omikadashi... tira Dus zij zagen de Shabbaten als... Om uh, um, ik het ashitira, uh, en van mijn heiligheid zult gij vrezen. Dat was hun bevatting. Dus, en dat betekent omdat zij alleen maar de mogen van Yisut zagen dat Shabbat is de mogen van Yisut Alleen, Alleen dat de op de Shabbat de mogen worden aangetrokken van het heilige, maar dat is nog niet heilige. Zon is niet heilig op Shabbat. Terwijl Terwijl wat hij nu vertelt, wat, die, wat wij hebben geleerd en wat de ijzeldrijver aan hen onthulde, is dat beide Shabbaten, lagere Shabbat en de hogere Shabbat, die komen samen op Shabbat door het opstegen van de zon, 35-30, naar de plaats van de Abu Yimah. En dan worden de zon. De lagere die steegt op naar de hogere wordt als hogere. Dus dan de, worden, de zon zelf wordt een worden Wordt heilig. Want Abu ima is heilig. Basot in het geheim van 36. Riboa, Pego, Igula. Als, dat als in het geheim van vierkant. Die zon, die zon zijn. Die. Binnen de Igula, binnen de Abouïme, binnen de Rond zijn. Punt. Kwalehem, lonemar, hiera, en over hen, over deze toestand, is niet, is niet gezegd, hiera, is niet gezegd, vrezen vrezen het woord vrees, <lacht> is niet gezegd, 37 keer, maar alleen, Waken, jullie moeten waken. En waken is al, in, is al, is al in een vorm van bevatting, en dat mag, etc. Wat betekent dat? Dus op Shabbat, zoals wanneer de zon stijgt op naar de aboïma, dan daarover wordt gezegd, geen ira, geen angst, geen vrees, maar... Waken, oké, okay. waken hebben we geleerd dat het van uh, Mieftige, dan het ontvangen van licht via de Mieftige, via de uh, sleutel, 37, via de ateret, je zoot. via je zoot van de malgoed, en niet de malgoed, 37 naar de punt, Kia omhoog in de gaia, 38, כל החיצונים וכל דינים מת עברין מנה ביום נכנדר תחשבת ומבחינה זו אין שם ירע ועקטובו דפוחן איפחינה צעדי דלת פירן נכנדר הסולם דרך ומיקודא שיחי תראו ביר להמ אל ניקודא תвой דמצעית אמשה משות בקארדי אבויים דהינו דרי קאר שיל מוחין דהיה שeba לתחסגא. 2 sa 4 klein, uba, it, hiera. Dus dat allemaal heeft uh, wat wij nu, nu leren, vanaf dus de regel 31, dat is allemaal wat die um, ijzeldrijver had, oftewel rabbi na Saba, de ziel, de Neshama van Rabbi na Saba, vertelde aan die twee reizigers. Om hen te helpen, mogen de gaie te ontvangen. En hoe, wat heeft hij gezegd? Over die, hij vertelde, herinner je nog, over die miftige, over die twee punten van de malgoed in de Aboui dat de ene is Miftega, dat is dan jissoot van de balhoed, en dat daarover geschreven is et shabtotai tishmoru over mijn shab shab, shab, shab shabbat en zult zullen jullie waken, waken oké, okay. waken begrijpen we nu waarom, omdat is nesham omdat dus dat over die dat neshama nee nesh, dat, ne, dat men kan wel ontvangen dat licht uh, ook licht gaaien. Maar dan. In de vorm van. ribua Bego. Igula. Als. Vierkant. Binnen de. Uh, rond. En daar is. Zegt hij dan. Daar is geen. Ira. Daar is geen vrees. Duidelijk. Dat is wanneer de zon steekt op. Naar de aboe. Niet naar de isstel. Alleen maar naar de aboehima, en ontvangen ze via de jesot, en niet de malgoed, de malgoed. Dan is er geen vrees. En dat is op Shabbat. Terwijl Waar staan we nu? Hier. Uh, huh? Ja, de, de, de vorige pagina, de regel 37, naar de punt. Ki ha mochin de chaya. Want de mochin mochin de chaya. What is de kracht van de mochin de chaya? kijk nu wat hij zegt. 38 achtendertag kolachitsunim. Die stoten af. Alle buitenstanders stoten zij af. And the buitenstanders, that's allemaal like Of klipot, of the, what we noemen dan. Elohim Achirim, ander Goden, dat is hetzelfde. We houden dinim en alle dinim, alle dinim, dus dinim is het uh, Aramees van dinim. Met Arv, met Avrin, mina en alle dinim worden ik dat weg, weg uh, gepromoveerd van haar Bayoma Shabbat op de dag van Shabbat. 39 na de eerste om omivhina zo en shamira en vanuit dit aspect vanuit dit aspect is er geen, daar is is daar geen, hier is daar geen, vrees. wakatuf en dat is dus dat verbond Rabbi Minuna Saba met dit met dat vers, shabto-taitisch moru, mijn Shabbat en zoethei, over mijn Shabbat en Gij wagen En wat was de verklaring van die ijzeldreiver over dat tweede vers? De volgende pagina, tzadi, dalet, 94, de rechterkolom, hasulam, de eerste regel. Het tweede vers, omigdashi, u en van mijn heiligheid zult gij vrezen. Dat heeft hij toegepast op een, op die, op waarop, let op, Bier Lahem. Dit vers heeft hij hen verklaard, uitgelegd aan hen, dat het slaat op Nicodatwe de M. op de middelpunt. Zo, so, net die, we herinneren nog de middelpunt in die the rond. Dus die the, the vijftigste poort. Hamishamese, well, like het Bagaar de ima. Welke gebruikt wordt, welke like centrale punt gebruikt wordt in de Gar van de Abouima. En de Haino, dat wil zeggen drie. Gar, shel moch in de hain. Dat wil zeggen Gar van de mochin in van de Haino. Shaba, leta sagat, visakla, dat kan men niet bevatten, absoluut niet bevatten gedurende 6000 jaar. Want dan is het, dat is dan, eigenlijk, het is die malgoed de malgoed zelf, die dan centrale punt die daar staat. Dat kan je niet bevatten gedurende 6000 jaar. Iet Jira, en daar is wel Jira, daar is wel sprake van vrees. Dus van die twee punten. Dat, was, dat had hij aan hen verteld. En niet zoals zij dachten, alleen maar als zij dachten dat over, die laat, over dat laatste vers van mijn heiligheid zult ge, zullen jullie vrezen dat het sloeg. Zij dachten dat het sloeg op de zon die op Shabbat. Opsteken naar de Jirsud. En daarom is daar is nog vrees mogelijk. Vijf. Dus nu heeft hij hen gebracht, die morgen de de Gaya, deze ziel, de ziel van de Shama van Arabia Menunas Saba, bracht hen daarmee nieuw, de morgen Dus eentje omhoog heeft hij gebracht. Zij hadden al. Uh, het vermogen om uh, neshamah te ontvangen van Jezus. En nu heeft hij hen uh, het vermogen hen nu bijgebracht om ook gaia te kunnen bevatten. Vijf. O was ze kamra et tafkida ki heb zes otam. Lahasagat lagesgat mocht in gilui haai, Nishmat als zachte gelui et arka acht shell, of dat omdat de gamra haneshama en dermey heeft deze ziel neshama van die Rabbi Menoamin Asaba die kwam om hen te helpen voltoide et tafkida volbracht had haar dag ki hiviyahotam van zei bracht behel zes La Sagat mochin de Chaya. Het euh, bevatten Van de mochin van de Chaya. Waazaholigiluyneshmata tzadik, En toen werden ze Beiden euh, Rabbi Abba en Rabbi Ilazar De Onthulling Van de Neshama Van de Zadik Zadik waardig. Dus toen konnen ze zien. Konden zij volledig hebben, hadden zij toen onthuld, onthuld werd bij hen de Neshama. Want eerst was de Neshama alleen als bij in de vorm van de Iboer. Herinner je nog? In de Iboer had je, je eerst verteld, in, de eerste, in, de eerste, in de eerste, het eerste gedeelte van de les. Dus alleen als, als het ware als nevers van de Neshama. Maar nu. Hij is de Neshama is volbracht, dus hij kwam tot uh, onthulling. Onthulling waarom? Omdat al de hele Naranjai is, dan is het onthulling. ta hikiro, et arka, Dus ze hebben nu al onthulling, wat niet de hele Naranjai, alleen tot en met de Gaia. Maar dat is al onthulling, want tot en met gaaien komt de licht, licht hoogma. En met licht Chogma komt onthulling. Ogen gaan open. Kiata hikiru et arka, want nu herkenden zij, of on, herkenden zij, of onderkenden zij de waarde... van die neshama, van die neshama, van die ijzeldrijver. Die konden ze nu evalueren, ze dat inschatten. Ze konden nu zien, nu wat, dat dit een hoge, zeer hoge neshama kwam hen te helpen. Acht. We al ken nachtoe Rabbi Elazar, het waarabi, aba. We Ki ha saga ta mala. Tien. ba bairet. Bapiolaat. Nesika. Kijk hoe al die handelingen, hoe geestelijk alles wat beschreven was. wordt in de zoger, dat alles, elk detail is absoluut geestelijk. Heeft het iets te maken met de materiële ijzeldrijver? Ook zij hadden die niet voor zich. Ze hadden alleen maar dat geestelijk, dat gezien. Dat is het niveau van, zoals je ons had geleerd, van ijzeldrijver. Dat is het niveau van uh, hun Iber, toestand van hun Iber. Dus nefers van, van hun ziel van Nishama. Welke en 8 op acht, en daarom, nacht door Rabbi Elazar, we Rabbi Abba, daalden af, Rabbi Elazar, en Rabbi Abba, daalden af van hun ijzels, winnaarskogen, en kusten kuste hem. Wat betekent die kerels, die dan, die dan, daalden af, en die gaan, lopen naar hem, en gaan hem dan, pak hem pakken en gaan hem kussen. En let op wat hij zegt ons. Ki mala want de het bevatten van het niveau, let op, het bevatten van het niveau met ba'eret van het niveau, van het traptreden. Met ba'eret ba'peolat ne'chika wordt uitgelegd wordt uitgelegd in als, als uh, handeling van kussen. Het is, gaat niet over dat wie kust die vrouw en man. Dat, dat, dat. Het is materiële handelingen. Maar hier is het alleen maar... Wat betekent hier? Dat het bevatten van de hoogte van het een, van een traptreden... Uh, wordt uitgelegd als... dus beschreven als... De handeling van kussen. Waarom, waarom is het zo? Wie, wie wil zeggen wie wat denkt? Waarom is het kussen dan is het bevatten? Het bevatten van een traptreden, van de hoogte van de traptreden, betekent, is, wordt uitgelegd als, of weergegeven als kussen. De p. p, natuurlijk p. Want de, want de p. Want waarom? Want. De man. Hoe steigt op de man eerst? Jezot. Ja, de Jezot. En an, de Jezot is aangehecht. De Malchut. Ja, dat weten we. Of, dat is dan noemen het. Steigt op eerst waar naartoe? Dus de Malchut steigt op eerst. Naar de Jezot. En dan de Jezot. Steigt op naar de Tiferet. En de Tiferet steigt op. Dan is het, dan is als de jesot stijgt op naar de tjeveret, dan is het uh, katnot. Ja? En nu nog de jesot stijgt op nu naar de daad, precies. En daar verkrijgt hij dan gar. Ja, of niet? In de daad, dan is het hoofd. Dan verkrijgt hij gar. En gar betekent mogen de gaaien. Oftewel, mogen dus de gochma, en dat betekent, dat is de bevatting. Dus, dat is dan de zivuk die wordt gemaakt, die gemaakt wordt als resultaat van de zivuk, in het hoofd, ontvangt de daad, in ja, de p ontvangt dan de mogen. En de handeling, dat is de zivuk, die in het hoofd gemaakt wordt, dat is dan neshika, dat is dan kussen. In. En dan zal je begrijpen op die manier hoe dat komt, dat toen eh, Jacob, toen ze, toen Jacob eh, met de zonen eh, ging, op uitgenodigd werd, herinner je nog, om te komen in, door Jozef om te komen naar Egypte, te, daar, te, daar te wonen. En de hele familie dus kwam daar naartoe. En dan Jacob had gezien zijn zoon Josef. En de hele scène is geweldig, geestelijke, prachtig beeld. En als ik dat lees, dan zie ik natuurlijk dingen die hoe geweldig het is, niet? dat zie ik dat, wat ik heb ook geleerd bij Ari, dat Jacob om, omhelste zijn zoon, ja, en kusten elkaar, en hoe kusten elkaar, wie kusten elkaar, Joseph kuste zijn vader, Joseph, als, als je zo die steeg op, aan de ene kant steeg op, maar die die kreeg dan al het licht. Hoe lager, hoe meer licht kreeg je. Als je het maar Maar in ieder geval dat hij kuste hem. En Jacob niet. Etc. Het was een echte mooie. Ook de midras en alles. Als je dat echt leest. Maar dan zal je op een heel andere manier lezen. Dat de Torah dan die zoon in, in het materiële omhulsel. Адин надпинт. А нам. Баймет. Од ло элэф нигмар Тавкида шэля нэшамага ги. Ки одэтвалэф гайяла лэссайеа отам багасагат ора яхида. Дертин. En de Ela Kivan in de Bilvada zit, die in de Bifnayatsma zit, die in de zon zit, die in is zon zit, die in naam echter tien. Bij met, werkelijk, in, in, bij met, met, is waar, waar, waarheid, ja? Yeah? Bij met is waarlijk. Waarlijk, eigenlijk, od lonig maar, eigenlijk, zegt hij, de tak, tafkida, de tak van deze neshama van de neshama van die ezeldreifer van nu kunnen de wij niet meer noemen ezeldreifer de dag van de ziel neshama van um, Rava Rav Menuna Saba nog niet werd uh, voltooid die od twal evayal alles is die had nog, uh, nog, uh, die had, die had nog huld moeten geven aan hen. Bah sagat, Orehigida, bij het bevatten van het licht Jahida. Want Mogin hebben ze wel uh, bevat, maar Jahida niet. Ik bedoel, Mogin de Gaya hadden ze wel bevat. Maar Jehida niet. En natuurlijk moeten we zien, we, laten we hem eerst afspreken, a, uitspreken. Want hoe, kan, hoe kunnen we dan mogen Jehida, we hebben gezegd dat die wordt toch niet bevat. Hoe kunnen we dan zeggen dat alleen de Gmartikoen komt. Bij Gmartikoen wordt Jehida bevat. Waarom zeg je dat? En kunnen ze dat wel bevatten, Jehida? Huh? Huh? Hoe huh? kan? kan dat? Hoe kan dat? Kijk, hij zegt. Haja, hebben ze ook bereikt. Oké, okay, haja. Maar haja misschien hebben ze bereikt alleen maar die wak de haja. Dat kan je wel zeggen. Ja, wak de haja. Niet garde haja. Want garde haja en daar wordt pas bereikt. Uh, na de komst van de Mashiach. Waarom zegt hij dat, dat nu, nu moet hij nog jichida bereiken, hij moet nog, hij moet nog helpen aan hen, aan de jichida, ligt Nu, probeer, probeer verbanden te leggen, nog een keer. Probeer verbanden te leggen. Alles bestaat van wat? Die... Alles bestaat, al, al, al, elke eh, beweging, elke eh, geestelijke verschijnsel wat er ook bestaat, uit twee aspecten, welke algemeen en bijzonder. Algemene en bijzondere. Dus in het algemene aspect, natuurlijk dat dit niet de de Garde haya en niet de Yichida uh, de uh, die, zoals die zullen zich onthullen van de acelu die na de de Maar in het bijzondere, in elke verzoek hebben wij een gaie en ichit. In elke, in, elke, in elke bevatting hebben wij alle vijf lichten. Kan niet anders, maar ten aanzien van het algemene, van de algemene vervulling of volending van de, de wereld. Daar is het, daar is het nog niet. Dat is altijd goed opletten in die twee aspecten, dan zal hij niet ver, ver, verdwalen in, uh, in dingen die dus, zoals die hij ons vertelde. Hij kan niet altijd ons dat, uh, dat doen herinneren. En dat is wat hij zegt, uh, de 13e gaat dat in van heden zoals geschreven staat voor ons, dus dat zij ook, zullen ook worden bijgebracht hij zal deze ziel, deze ziel van Arabia Rabah Menonassade, zal, zal hen ook moeten nog helpen, om ichida, licht Iqida te bevatten. Kijk, hoe, hoe wordt dan bevat? Kijk, hoe wordt iets bevat Door, op, door inzichten, hè? door inzichten, zoals hij had aan hen verteld, de inzichten van die, over die versen uit de Torah, wat waar het op slaat, enzovoort. en op de boom van de, op de bo op de boom des levens. Dat bracht hen, die bevatting bracht hen met hen automatisch ook de lichten, licht gaaien. Door de geheimen van de Torah, verkreeg men licht Anders, absoluut onmogelijk. Het is, niet, het is absoluut niet onmogelijk om lichthaaien te ontvangen. Ik bedoel, de ware, ware haaien, dus lichthaaien uh, dat van het salut komt. Natuurlijk kunnen we zeggen dat ook de, in de wereld een uh, dat hebben, dan hebben ze ook, dan ook de bijzondere haaien. Dat is een bijzonder aspect. Maar het zijn. Uh, het zijn dus geen echte chaya tenat. Dus ella, dertien ella, Kivan, she hasagat haja bilwada. Maar let op, waarom zeg je dan? Maar, aangezien het bevatten van de chaya alleen, het bevatten van alleen chaya, 14 Hij maakt regels, Dat is uh, een volledige traptreden de op zichzelf, als men die khaya ontvangt. Dat is op zichzelf heeft het al een, een heelheid. Ja, omdat het licht hoog, licht hoog ma is. niet gaan. Daarom wordt het geacht. 15. Schijn is shama niet getaligem. Basijurasie dat de shama werd aan hen onthuld in deze mate. Dus ja, hebben volledig nieuw. Natuurlijk, uh, Igeda hebben ze niet. Maar omdat Gaia hebben ze bevat. Dan is het eigenlijk uh, een rond iets. Want het komt samen dus. Daarmee alle. Gitzoniut, alle. Bait is worden op een afstand gehouden. Dus daarmee is het eigenlijk rond. We sod zestin, Shehashvu Oto-Ata. Shehu brei de Rava Menuna ze Fintin Saba. Velo Rava Menuna Saba atsmo. Let op. Dus wat was daar dan... ...na het bevatten... ...van de Gaia, ...toen deze twee... ...reizigers... Uh, ...door deze ziel geholpen... ...kregen het licht gaaien... let op... Wat, wat, ...wat ging daar... ...daarop plaatsvinden... ...we zes tot, ...en dat is het geheim van... Shachashvu, ...dat ze dachten... Na deze bevatting, zij dachten, zij zagen wel dat die grote of dat die grote ziel was. Maar zij dachten, zij dachten dat hij, zij dachten nu dat hij is breder dat hij is de zoon, de zoon van Rava Menuna Saba, that ha, dachten ze. Warum dachten ze dat dachten zij. Waarom dachten zij dat hij de zoon was van Rava Menuna Saba? Well, zij Rava Menuna Saba als And I Rava Menuna Saba self. And I had it on new idea. Let op. We who? Ki achtin Rava Menuna Saba. Who? phinat yehida. Of beno? Who? Nechentin phinat haya. Let op. We who? And that comes. Kiraavam achtie Amenuna na dat rav amenu na sabba. Hubchinat yichida. Hij is het aspect yichida, dus zijn niveau is yichida. Rav menu na sabba. Obno en zijn zoon, dus hij die wat voortgebracht wordt door de yichida, is het aspect haier. ja of niet. Wie is de zoon van Yigida? Ga je? De lagere, tra lagere traptreden ten aanzien van de belendende hogere traptreden heet eh, zoon. Dus daarom, dat, daarom overeenkomstig dachten zij dat hij de zoon was van Ravab en Die wel Yigida is. דירב המנונה סאבה סלף, פן. ועל כן, לפי שלא הישיגו עתה, רק תוינתך פחינת חיה, על כן, עוד תאו בו וחשבו שהוא בנו, אינן תוינתך, של רב המנונה, 19. Naar de punt. Probeer elk woord te smaken. Niet, ik weet het al. Dat helpt absoluut niet. Dus, nu op dit moment. Kijk, ik heb het al. Hoeveel keer heb ik het gelezen? Geleerd. Op dit moment leef ik dat. Op dit moment neem ik het op. En niet, oh, ik weet het al. Or, or, or, uh, dat helpt niet. Je moet nieuw smaken. Waar kennen daarom? Lefi, Shelohi, Sigo omdat zij nieuw, ata, nieuw, niet bereikten, niet bevatten. Oh nee, in een, in een bevestigende zin beter, beter te, ver, te vertalen. En omdat zij nieuw bevatten alleen maar het aspect 20 haaien. Op dat moment konden ze alleen maar haaien bevatten. Al ken daarom, o de ze zij vergisten zij zich nog in hem, in zijn identificatie. We hadden en dachten, she Ravamenuna, dat hij de zoon is van Ravamenuna. Amnam Lehalan. Achar, schwww, schwww, <tied>. Nee, het, was een, het, was een, het is een, de naam van iemand. Dat is de naam van iemand die. van. de grote priester was het. En. nadat. Shehodi. oké, okay, ik heb gelijk, sorry. Ik dacht ook aan. aan. aan Ben Yahuw. Lehalan. Achar Shehodi Yalehem. Sorry. 22. So, Ik ga naar een andere regel. De. onderaan. סחיין עונדרה. 22. סוד הכתוב של בן יחו בן יחו ידה שהוא גילוי 23. מדריגת יחידה אז נגלה עליהם בשלמותו. 21. עמנם אכתר לגלן ירונדר סולווידה נוחליר. Acharshe Godia Lahem, nadat hij Ravamenuna Liet hen berichten hen, Liet hen weten. 22. Soda Het geheim van Van het Van het vers Van het vers Van -Jahu ben Yehoyada, -Jah, Dat was een grote uh, zeer, zeer groot. Eén van de drie grote die we hebben ook geleerd die in de tijd van David, koning David, en dat die tijd was het so ongeveer, ongeveer dat jullie oriënteren jezelf. Het was een hoge een priester, een hoge priester. Benyahu ben, ben Jehoiada. Zo so heette hij. Benyahu ben, ben Jehoiada. Wat een naam, zoals we zien, is tekst. Wat een naam heeft. Shehu, die lui, madrigaat dat dat is de onthulling van de trap van de Yehida. Wanneer deze Binyahu ben Yehayada, hij was van het niveau van de, eh, Attic. Tot de ketter van de, de uh, uh, Attic. Shahu gelooi Madregat dat is de onthulling van de traptraden van de ihida dus dat vers over die dat vers van die van deze man van deze ziel Ben Yahow Ben Yehoyada zo so heet die. Ben is zijn voornaam en Ben zo, de zoon van zijn vader was Yehoyada. As elegantun werd Onthuld aan hen beschlimme Toen werd aan hen onthuld, uh, hun ziel werd van die twee rechtvaardigen, van die twee tzadikim, Rabbi Lazar en Rabbi Rabbi Abba, kwam hun neshama volledig tot volmakte. Dus de hele Naranchai, ook de jichida van hen ziel werd uh, kwam tot onthulling, 24. We en toen zagen zij, let op, kihu hu rava sabat dat hij, dat hij zelf, dat hij rava menunasaba zelf, toen, want hij onthulde hen de ichida, en toen pas zagen zij dat het niet de zoon was van rava dus niet de Gaia, zoals hij hen had wij, uh, geholpen aan Gaia, maar dat hij de Rava Menuna Saba zelf was.